7 uur, Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Minister Spies wil dat gemeenten alsnog de lonen van gemeenteambtenaren bevriezen. Ze noemde de onlangs afgesproken loonsverhoging van 2% een verkeerd signaal... in een tijd waarin iedereen moet bezuinigen. Ze roept de gemeente op het akkoord te herzien. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die de CAO-onderhandelingen voerde... gaat bespreken wat er nu moet gebeuren. Twee weken geleden sloot de VNG met de vakbonden een principeakkoord... waarover de leden van de vakbonden nog moeten stemmen. Politieagenten voerden vandaag actie omdat zij wel op de nullijn moeten blijven, terwijl de gemeenteambtenaren er 2% bij krijgen. Van half vijf tot vijf uur reden agenten stapvoets door Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Dat leidde volgens de ANWB tot korte files, maar niet tot een chaos. Een van de twee verdachten van de overval op een Haagse juwelier... heeft op de Georgische televisie een bekentenis afgelegd. Hij zei dat hij wegens financiële problemen samen met een vriend de overval pleegde. Toen de juwelier zich verzette, zou de verdachte uit angst per ongeluk twee keer hebben geschoten. De man meldde zich gisteren bij de Nederlandse ambassade in Georgië. Voor het Openbaar Ministerie kwam de verklaring vanuit Georgië als een verrassing. De verklaring wordt meegenomen in het onderzoek naar de zaak. De OM hoopt de verdachte binnen enkele weken in Nederland te kunnen verhoren. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Georgië. De andere verdachte werd gisternacht in Den Haag aangehouden. In Nijkerk woedt een grote brand in een fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. De brand is zo groot dat andere brandweerkorpsen helpen bij het blussen... Boven het brandende pand in Nijkerk hangt een grote zwarte wolk die tot in de weide omtrek te zien is. Of er in de wolk giftige stoffen zitten is nog onduidelijk. Het bedrijf staat op een industrieterrein langs de A28. Het weer vanavond overwegend droog met hier en daar nog wat zon. Morgen wordt een bewolkte dag met af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 15 graden. Het weekend is overwegend droog en fris. Dit was het NOS Journaal.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 De lijn met Robert Meder. Goedenavond, drie over zeven. NWS langs de lijn op Radio 1. Normaal gesproken, als we rond dit tijdstip beginnen, dan hebben we Europees voetbal bijvoorbeeld. Of er is iets anders belangwekkends aan de hand in de, de sportwereld in het algemeen. Nou, dat is ook wel zo, want de Ajax is kampioen geworden voor de 31ste keer. In Amsterdam wordt er gehuldigd. Daar gaan we regelmatig naartoe schakelen. Rond 7 over half acht. Zo ongeveer dan uh, verschijnen de helden, de Amsterdamse helden. Voor hun helden, voor de fans. We gaan even kijken hoe de sfeer daar is. Het zal er ongetwijfeld al gezellig zijn. We hebben twee verslaggevers daar rondlopen. Even kijken bij Ragnar mee. Die staat op het podium. Je staat niet alleen, denk ik, Ragnar. Nee, ik sta er ook heel eventjes achter, want er staat zoveel uh, volume aan daar op dat podium. De muziek staat zo hard dat ik bang was dat ik je anders niet zou horen. Ik ben er wel zojuist natuurlijk even geweest, niet voor het eerst trouwens, om even te kijken hoe die massa eruit ziet. Uh, de schattingen lopen wat uiteen. Hoeveel mensen zijn er hier gekomen na dat veld wat naast de Amsterdam Arena ligt. Eh, er wordt gezegd, dat zijn er zo'n 35.000, 40.000 supporters... van Ajax om de ploeg te huldigen. De gemeente, de Eberhard van der Laan, de burgemeester... die heb ik eerder al even geïnterviewd, die zegt... we hebben rekening gehouden met ongeveer 80.000 mensen. 60.000 tot 80.000, daar zijn we op berekend. Dus de getallen die variëren nogal. Het is al een tijdje aan de gang, het programma hier ook. En eh, ik zie bijvoorbeeld nu Sunary James langslopen. Dat is een, een DJ. Ik heb Mick Harren... Gezien. Zo'n typische Amsterdamse zanger Peter Beensen staat nu op het podium. Die ken je misschien wel van die hele dikke buik die hij heeft. Die is er al jaren bij als Ajax wat te vieren heeft. En zo wordt het publiek uh, warm gemaakt voor de huldiging van de spelers. Zometeen. Die worden hier eigenlijk hier achter het podium wel zo min of meer rond deze tijd verwacht... dan zo rond half acht de ploeg het podium opgaan. We hebben al wat jeugdploegen gezien... die ook kampioen geworden zijn. Die hebben hun schaal laten zien. en ja, Het wachten is eigenlijk hier in een soort van media afwerkzone op de spelers van Ajax die we dan hopen... zoveel mogelijk eh, voordat ze het podium opgaan... en ook daarna eh, te kunnen interviewen. Uh, even, waar, waar is het podium eigenlijk... voor de mensen die dat niet weten? Waar nou, Ik zal even proberen het heel plastisch uit te drukken. Als je met je neus voor de hoofdingang van de arena staat... dan ligt het rechts. Dan ligt het voorbij Sockworld, dat kleine cafeetje daar... Er heeft hier wel eens een circus tent gestaan, een soort dinnershow gestaan. En eigenlijk is het dus naast dat winkelcentrum met die sportwinkel en er zit een babywinkel, dat, dat, dat gedeelte daar waar ook de Heineken Music Hall zit. Het is eigenlijk vlak naast de Amsterdam Arena. En dat heeft toch nog wel iets hoor, want het is natuurlijk geen museumplein. Maar aan de andere kant, een aantal jaren geleden, eh, was het bijvoorbeeld op de zoveel. Dat lag echt een stuk bij de Arena vandaan. En nu staat iedereen er eigenlijk wel pal naast. En zie je dat stadion ook eigenlijk gewoon over je Schouder. Dus dat geeft wel het Ajax het Amsterdam-Arena-gevoel. Ja, oké. Okay. Goed, ik schrijf media afwerkzone voor Wordfutte even op. Het, ik geloof dat, Bar weet volgens mij het hoofd hoeveel punten dat zijn. Daar gaan we het niet over hebben. Nee, maar de regisseur wel, ja, want dat speel ik wel eens mee. <laughs> uh, Chris van Nijnat, uh, AD, ook hier uh, van harte welkom allebei. Uh, Bas, eerst even jouw eerste reactie op uh, het kampioenschap van Ajax. Nou ja, verdiend. Uh, voordat we nou maar weer gaan beginnen over kampioen van de armoede en dat soort flauwekul. Verdiend, want de beste ploeg, de meeste punten, uiteindelijk ook het beste voetbal gespeeld. Dat was in het begin van het seizoen zeker niet zo, maar uiteindelijk vond ik het redelijk stabiel. En dat is iets waar alle andere ploegen in ieder geval niet in zijn geslaagd. Chris? Ja, ik sluit me aan bij de vorige spreker. Dat is misschien saai, maar het is zo. Ze hebben, uh, ik meen, 13 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dat is een, ja. dat is een ongelooflijke serie. En uh, daarmee hebben ze het afgedwongen. Dat vind ik echt ook sportief gezien heel erg knap. Dat uh, Frank de Boer dat voor elkaar heeft gekregen met die jongens. 13 wedstrijden achter elkaar dat is echt veel. Het is het kampioenschap van Frank de Boer, hoor ik eens zeggen. Ja, Bas. Ja. ja, absoluut. Ik denk dat dat de grootste zege is geweest voor die club. Dat ze die uiteindelijk uh, hebben aangetrokken. Niet alleen omdat je er nu uh, twee keer kampioen mee wordt. Maar ook omdat je in alles, je hele club, de manier waarop je speelt. Wat je wil en wat je uitstraalt. Is prima is voor AX heel goed geweest. Ja. Laten we even, we gaan gedurende dit, uh, deze anderhalf uur, we gaan het half negen door... gaan we even het uh, seizoen beschouwen, zoals dat uh, dan zo mooi heet. Uh, dan begin je natuurlijk bij het begin. De strijd om de Johan Cruijffschaal. FC Twente, 2-1 uh, verloren, veel pech in die wedstrijd. Is dat iets wat zich in die periode daarna heeft uh, doorgezet? Is het een kwestie van pech geweest in die beginfase? Kijk even naar. Klik. Voor FC Twente? Nee, voor Ajax eigenlijk. Oh. Dat er werd verloren van, uh, van 20. Ja, nee, zeker. zeker. Uh, ja, ik, ik, ik heb het idee, maar dat, dat wordt door de betrokkenen. werd dat zeker toen ontkend, nu half uh, zijn ze het een beetje mee eens. Ik denk dat de, de perikelen binnen de club toch wel een, een zware wissel hebben getrokken op, op iedereen. Het was gewoon tamelijk ongezellig bij die club. Maar die moesten dat... vervolgens volgens mij op dat moment nog echt tot in alle nou, hevigheid. Uh, nou, maar dat was al wel bezig. Hoor. Achter de schermen rollen. Dat was achter de ook. Je, je had net het gevecht met, met uh, Rick van der Bogen zo gehad. Weet je, dus dat zit ook nog een periode voor. Het is natuurlijk anderhalf jaar uh, tamelijk onrustig geweest bij die club. Ik denk dat dat een, een rol heeft gespeeld. Uh, maar uh, wat ook een rol heeft gespeeld, eigenlijk bijna het hele seizoen. Dat zijn ook blessures natuurlijk. Ja, ja. dat is natuurlijk wel. Bas? Ja, even ik over, kijk, dat, over die beginperiode. Ja, maar ik kijk op over die, dat, wat Chris zegt is ook waar. Want je bent altijd als club gebaat bij rust. Het is natuurlijk nooit goed als het onrustig is. Tegelijkertijd denk ik dat ook. Uh, Toby Alderwereld, om een voorbeeld te noemen, die zal toch niet wakker liggen. Nee. Of Tjöla uh, Ling nou wel of niet. Ik denk niet dat Toby daar slecht nee, van geslapen heeft. Ik denk ook niet dat. Dat, de <laughs> dat klinkt in ieder geval klinkt ook zo leuk. Nee, daar heeft hij niet van wakker gelegen. Maar het, het, houdt, het haalt wel de focus weg. Nee, ja, nou, snap ik. Het zal meer heen. met zeg maar, de, de, de, de technische staf en de ja. mensen daaromheen die wat dichter aan zitten tegen. Dat begrijp ik allemaal wel. Ja. Um, dus, maar kijk, in het begin heeft hij natuurlijk ook wel een beetje moeten zoeken weer. Um, ja. Trent is natuurlijk een geduchte tegenstander. Die hadden toen Brian Ruiz nog, die de winnende maakte in die wedstrijd om de Johan te Dat scheelde. Maar als Ajax objectief gezien die wedstrijd met 3-0 had gewonnen, had je niks mogen zeggen. Nee, en dan was de hele start wellicht ook anders geweest. We gaan we zo even doorpraten. Even terug naar Amsterdam. De spelersbus schijnt gesignaleerd te zijn. rafna. Jazeker, de technische staf van Ajax, de spelers en daarnaast nog een bus van de sponsor... met natuurlijk familie, vrienden en andere belangrijke mensen voor de spelers. Landskampioen 2012, 31 keer landskampioen staat er op die witte bus van Ajax. En kijk ik naar het dak, dan zie ik daar Ebecilio vooraan zitten, dan zie ik daar André Ooyer zitten... Dat zag ik zojuist ook met de schaal. Hij zit er nog, maar nu zonder schaal. Derk Boerichten, opnieuw geblesseerd. Maar goed, dat zal hij zometeen wel eventjes vergeten als hij uh, het podium opgaat. Laten we maar eens even proberen naar boven toe te gaan. En eens kijken hoe het er daar, uh, daaruit ziet. Even door de hekken heen. De spellers van Ajax zijn dus inmiddels uh, gearriveerd. En ja, dat betekent dat ze zometeen naar boven kunnen. Ja, zijn ze aanspreekbaar? Wat zeg je, Robert? Zijn ze aansprekbaar of uh, is, is, is het te ver van je vandaan? Ja, ik ga eens even kijken of dat, uh, dat kostondig uh, gaat, uh, gaat lukken. Okay. Ik mag het podium op, heb ik begrepen, dus ik ga eens even kijken of dat ook, uh, ook zin heeft. Oké, okay. maar nu dus niet, begrijp ik hieruit. Dan uh, horen we je straks. Ik ga ja. even kijken. Deli Blind, hi. Ja, we spraken elkaar twee weken geleden. Toen moest het allemaal nog gebeuren. Toen kon het niet meer fout. Yep. Het is gebeurd. Jij was ook uitzinnig gisteren. Ja, het was natuurlijk uh, huis En uh, ja, fantastisch gewoon weer. Hoe uh, is het gisteren gegaan? We hebben allemaal gezien hoe het in het stadion was. Hoe gaat het dan aflopen? Uh, nou ja, tuurlijk, uh, je kent het wel. Uh, het bad, uh, een keer kleedkamer, gekkenhuis. En daarna hebben we gewoon uh, met het elftal en, uh, en nog wat genodigd en uh, ja, een heel mooi feest gehad. En, uh, ja, het om nooit te vergeten. Waren jullie nog even op het veld geweest, begreep ik, ook s'avonds? Uh, ja, heel even kort na de wedstrijd weer terug. En, uh, ja, in dat soort moment gaat gewoon alles door je heen en alles wat hier opkomt, dat, uh, dat doe je gewoon als elftal. Dus. Ik zeg net, er zijn ook heel veel andere mensen bij. Die komen uit een aparte bus. Wie zijn dat allemaal? Uh, ja, met name familie, vrouw, spelers, vrouwen, vriendinnen, uh, kinderen volgens mij van uh, bepaalde spelers. En, uh, ja, die horen natuurlijk ook allemaal bij. En uh, ik denk dat we ook natuurlijk een rol spelen in, uh, in het seizoen bij, bij iedereen. Hoe is het uh, vanmiddag gegaan? Hoe laatst zijn jullie bij elkaar gekomen? Uh, we zijn eigenlijk vanochtend al bij elkaar gekomen dat we nog langs wat sponsordingen uh, moesten. Wat gewoon verplichtingen waren en uh, dus het was een lange dag en uh, daarna hebben we wat gegeten met z'n allen en uh, nu zijn we hier. Dus, uh, je klinkt nuchter. Nog wel. Ja, dat gaat veranderen? Ik denk het wel. Succes, veel plezier. Zit zijn vader in de bus? Dat Vraag even of zijn vader, de vader in de bus zit, Ragnar. Ja, ik heb al even gekeken en uh, volgens mij werd me een beetje op het hart gedrukt om dat nou net niet te vragen. Oh. Dus ik heb me daar nou maar even <laughs> aangehouden, Robert. Oh. Oh, okay. Ja, zo, ga, zo gaan die dingen dan. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik de geef pest... je maar gewoon even mee zoals het is. Ja, zet de pers voor lichter in je necht, oh, prima, Maar zeg... ik geef mijn ogen nog even de kosten. Ik heb hem ook niet gezien hoor. Want, uh, nee. Nee, Ik denk niet dat hij er is. Het zou ook een gekke situatie zijn voor de mensen die dat gemist hebben. natuurlijk. Hij is uh, ja, uh, gedwongen weggegaan bij Ajax uit eigen wil. Maar goed, anders was hij misschien wel weggestuurd. Dat weet je ook zomaar nooit. Nee, nee dat is ook zo. Ik, uh, we, gaan, we zijn er voor bezig om, uh, om hem te pakken te krijgen. Danny, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, we hadden je gefeliciteerd trouwens. Ja, dankjewel. Ja, klinkt gek om het te zeggen en om het te horen misschien ook wel. Of valt het wel mee? Nee, dat valt wel mee. Ik bedoel, uh... Goed, ik, ik ben ziek en uh... mijn zoon speelt er. Dat ja. is twee. En, uh... en ik heb er ook nog wel een, een bijdrage aan geleverd. Dus nee, dat klinkt niet gek. Ja, Deli, de, de, die hoorden we net. Ik weet niet of je daar een fragment van hebt meegekregen. Hij zegt, ja, in de bus zitten allerlei familieleden. Dus ik denk van, uh, had jij niet gewoon op een familieticket mee gekund? Uh, nee, volgens mij zitten er geen familieleden in de bus. Oh, dat, dat de... zei Deli namelijk net, dus vandaar de vraag. Nou ja, oh, oké. Okay. Nee, nee, nee. Zeg maar, hoe, um, hoe, hoe, hoe is dit kampioenschap voor jou? Hoe heb je dit ervaren? Nou ja, goed, zoals ik net al zei. Ik bedoel, uh, kijk, de, de, de, de, de dingen zijn gelopen bij Ajax zoals ze gelopen zijn... Uh, Neemt niet weg dat, uh, dat de club Ajax, uh, Ajax blijft. En nou ja, goed, dat. Daar uh, heb ik de, meer dan de helft van mijn leven gewerkt. Dus, uh, dus dat. Uh, dat hoop je dan, dat je club uh, kampioen wordt. En ten tweede zeg ik, uh, het, mijn zoon uh, speelt erin. Dus dat is ook uh, bijzonder. Het zijn allemaal en, feiten, en, hè? Wat zeg je? Het zijn allemaal feiten. Ik wil weten hoe het op jou overkomt, hoe jij het, hoe jij het ervaart. Ja, nee. Ja, uh... ben je, ben, ben, kan je blij zijn? Of uh, is het mixed feelings? Of hoe moet ik dat inschatten? Ja, volgens mij, jij ja, zegt dat feiten zijn, maar volgens mij heeft het daar wel mee te maken. Ik bedoel, uh, kijk, het feit dat mijn zoon daar speelt, dan hoop ik dat hij dat kampioen wordt. Het feit dat ik 26 jaar bij Ajax heb gewerkt, dan hoop je dat die club kampioen wordt. En uh, het feit dat ik daar ook nog vorig seizoen, uh, of dit seizoen, ook nog een wezenlijke bijdrage aan geleverd heb, nou, dan hoop je dat ze kampioen worden. Dus ja. dat, die feiten, daar kun je niet omheen. Nee. Heb je het gevierd? Ik heb gisteren ook een feestje gevierd. Ja. ja, ja. ja. ja. met wie? Maar dat met mensen die er toen de tijd ook bij betrokken waren? Of ik was, ge... uh, nee, ik was uitgenodigd door Frank, Frank de Boer om, uh, om bij het, uh, gewoon het, uh, het feestje te zijn uh, uh, voor de spelers en, en de technische staf gisteren en, en hun vrienden en bekenden. En, uh, en vanavond ben ik uitgenodigd om ook bij het feestje te zijn zoals de Club eigenlijk dat georganiseerd. Ja, ja. Nou, dat is toch. Ja. Kijk, Chris, dat is ja. toch netjes. Uh, Chris, ja. Chris, ik... Chris van Eindhoven en Bart Stigler ook hier in de studio, Danny. Oh, ik vind het, uh, okay. ik vind het uh, mooi voor, uh, voor Danny, maar ook goed van Ajax. Ik, ik, ik dacht er gisteren toevallig aan, toen heb ik hem ook een sms'je gestuurd... omdat ik dacht, van, nou, zal hij ervan genieten, weet je wel, zijn zoon doet mee. En, uh, maar hier uit, uit alles blijkt dat, uh, ja, dat, er, dat er, de breuk is er wel, maar uh, ja, die komt ooit nog wel een keer terug, Danny, bij Ajax, denk ik. Heb hebben jullie toch gisteren al lang over gehad, Danny? <laughs> nee, daar hebben we het gisteren niet over gehad. Nee. Nee, maar ik, uh, ik hoop dat altijd. Ik bedoel, ik blijf mijn club en uh, maar goed, dat zal uh, nu even uh, de komende tijd niet aan de orde zijn. En, uh, maar ja, goed, okay, ik zit er zo lang en uh, ik, ik ben met heel veel mensen heel goed. En Ik vind het ook. Ik vind het mooi dat hij het doet, maar ik vind het ook, uh, ook wel begrijpelijk. Ja. Maar, maar waarom maar waarom, is, sorry, waarom is het de komende tijd niet aan de orde? Want als je dat zegt, dan heb ik toch het gevoel dat het toch wel in iets is losgelaten of dat je het er even over hebt gehad. Nee, nou nee daar heb ik het helemaal niet over gehad. Nee, absoluut niet. Alleen, ja goed, er zijn natuurlijk toch, toch bepaalde dingen gebeurd waar, waarom ik, waarvan ik dan denk... ...van nou, dan zal het niet op de agenda staan uh, binnenkort om, uh, om daar iets aan te gaan doen. Maar goed, hmm. you never know. You never know, zo is het. Christo, doe je vragen? Ja, ik, ik vraag me dan af hoe, hoe dat dan gaat op zo'n feestje. Weet je wel, uh, Danny, heb, heb je Wim Jonk nog gesproken? Nee, maar goed, dat, dat, dat, zo gaat het niet. Ik heb, volgens mij was hij er niet. Dus, uh, nou, die heeft nooit uh, vooraan gelopen in Polonaise, hè Wim. Toch? Maar nee, ja, dat weet ik niet. Maar <laughs> nee, kijk, ik, uh, ik, zoals ik dit al zei, ik ben, ik ben goed met, uh, met heel veel mensen binnen Ajax en... Uh, en uh, ja, met een paar mensen uh, goed uh, hebben, we, hebben we andere ideeën. Nou, dat kan. Uh, maar ik ben gisteren ook gewoon uh, de trainingskamer ingelopen. En ik heb uh, alle leden van de technische stad, inclusief Dennis Bergkamp, gewoon uh, gefeliciteerd. Ja, je past je werk oh. nog, zullen we maar zeggen. Wat zeg je? Je past je werk nog, om maar zo te zeggen. Ja, helemaal maar goed. Uh, dat, uh. Maar oké, okay, er zijn ook. Uh, natuurlijk hebben we, zijn, is er een verschil van inzicht uh, op dat vlak. En. Uh, ja. Maar goed, dan gaan we het op deze uh, heugelijke dag voor iedereen die Ajax lief is uh, niet over hebben. Waar, waar heeft Ajax volgens jou de titel gewonnen? Ja, kijk, waar, uh, waar het echt uh, de, de goede kant op ging was natuurlijk uh, die dolle die twee uh, speeldagen achter elkaar. Een midweekse wedstrijd wedstrijdronde geloof ik en een weekend. Waarin uh, de een naar de ander omviel. Uh, um Twente uh, en... Uh, Waar PSV van AZ won, wat ik wel verwacht had trouwens, maar wat niet zo heel logisch was als je de wedstrijd had gezien. Maar in ieder geval, iedereen ging punten verspelen. En ja, op een gegeven moment ging Ajax gewoon uh, goed spelen. En uh, vanaf, vanaf PSV thuis uh, en Heracles thuis erachteraan, ja, heeft Ajax gewoon goed gespeeld. Uh, er kwamen uh, sterkhouders van het team terug en, en die had hij achter de hand nog, Frank. Dus op, op dat moment was het voor mij duidelijk dat uh, Ajax niet op kandidaat nummer 1 was. Manchester uit wordt ook genoemd als het kantelpunt. Kan je daar iets mee? Die twee, de, uh, die twee overwinning daarna. Ja. ja, nou goed, ik denk dat er een paar momenten zijn geweest. Uh, hè, dat je denkt van nou oké, okay, uh, daar, daar is het de goede kant op, op, op gegaan. Alleen uh, je kunt niet zeggen dat Manchester het kantelpunt is geweest. Omdat Ajax op dat, op dat moment nog zo afhankelijk was van andere clubs. Dus uh, het kantelpunt is echt geweest, uh, die twee spelrondes die ik net noemde, waarin uh, Twente... Van, uh, Volgens mij was, was het kantelpunt dat Twente uh, thuis tegen NAC uh, uh, in de laatste minuut uh, de voorsprong gespeelde. Want op dat moment stond uh, Twente op, op vijf punten. Uh, als dat zo gebleven was, had Ajax na Twente nog toegemoeten. Dan had dat, uh, als Twente had gewonnen, twee punten geworden. En ja, dan had het een hele andere situatie. Geworden. Ja, ja, Chris? Ja, ik, ik wil nog even teruggrijpen op die wedstrijd uh, tegen Manchester United. Ik geloof, moet je toch niet onderschatten. Dat heeft wel iets gedaan met de psyche van het team van Ajax... als, als wel met de psyche van de tegenstanders in de eredivisie. Op, de, op, die, op die avond heeft volgens mij iedereen, Ajax ziet of niet... Gejuicht voor Ajax. Geïmponeerd door wat die jonge jongens daar hebben laten zien op Old Trafford. En dat, ja, voor mij is dat toch wel een belangrijk punt geweest. Kijk, Danny heeft gelijk in, in, in, als het gaat om de punten. Het punten, punten winnen het puntenwinnen met de competitie. Twente, NAC, tuurlijk. Maar in de, in de, in de beleving van het, het terugkerende Ajax. Ja, was dat een, een monument van een wedstrijd op Old Trafford. Dat denk ja, ik wel. Maar dat ben ik wel met je eens. Natuurlijk, ja. uh, daar is. Daar is uh, ja, iets gaan leven misschien binnen die groep. Maar ja, dan moet je nog wel, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar 11 of 13 punten gaan, gaan goedmaken. En dat is natuurlijk bizar dat, dat, dat PSV op enig moment bij RKC en, uh, met, met 2-0 achter en staat. En, en, en dat uh, Twente tegen Nak in de laatste minuut uh, punten verspeelt en bij NEC uh, verliest. Nou ja, en zo werden uh, het... Uh, maar ik, ik las ergens een uitspraak, volgens mij was het van Siem de Jong... die zei, en dat was natuurlijk vlak voor die wedstrijd in Manchester... misschien is de ommekeer wel geweest die thuis nederlaag tegen Utrecht. Want dat is natuurlijk de laatste nederlaag geweest. Daarna heeft Ajax alles gewonnen. Um, toen hebben ze blijkbaar tegen elkaar gezegd van... Ja, maar nou is het echt klaar. En nu, nu, ja goed, dan hoef je ook niet zomaar een serie van 13 keer wins neer te zetten. Maar toen hebben ze blijkbaar, is daar wel iets ontstaan van... nu zijn we het zat en nu gaan we voetballen. Dus dat is natuurlijk wel een beetje diezelfde periode geweest. Nou ja, dat, dat, dat, dat kon Frank ook wel zeggen, omdat er op dat moment volgens mij, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar een programma aan zat te komen waar, waar vier, vijf wedstrijden achter elkaar stonden. Ja. Waarvan, je, waarvan je ook kon en misschien ook wel moest zeggen van nou, dat moeten gewoon 12 of 15 punten worden, eh, want anders is het echt klaar. Uh, dus dat, dat was ook wel een, wel een logische uitspraak na zo'n nederlaag. En, uh, maar ja, dat is wel gebeurd. En, en ja, eigenlijk is iedereen gaan, uh, gaan struikelen en heeft is alleen maar uh, doorgegroeid. Ja. Goed, euh, nou geniet van, de, heb je, ga, je, ga je kijken naar de huldiging? Ja toch, neem ik aan? Ik uh, zat net al te kijken ja, dus uh, ik ga even, ja. uh, even kijken en uh, daarna ga ik uh, gezellig feestje vieren vanavond. Nou mooi, geniet ervan, gefeliciteerd nogmaals Danny Blind. Ja, dankjewel. Goed, we gaan eens kijken uh, wat Danny zo gaat uh, bekijken, wat er te zien valt überhaupt bij de huldiging, Ragnar? Ja, het blijft altijd indrukwekkend, Robert, als je op het podium mag staan en dan recht in die menigte kijkt wat ik zeg. Geen idee. Zijn dit 40.000 mensen? Of zijn het er 25? Er staat helemaal van de hoek bij dat cafeetje tot aan die sportwinkels en nog verder naar rechts helemaal vol. We kijken recht naar zeg maar, de F-side, maar dan de achterkant van het podium. De spelers van Ajax staan al een minuut of tien hier achter achter de witte doek aan het einde van het podium. Als ik heel goed kijk, zie ik de burgemeester ervoor staan, zie ik nu ook Harry van der Haat de commercieel directeur. Ik zie ik Slop, de financieel directeur, die een biertje drinkt. En daar weer achter zag ik eventjes de rug van Kulikin, de Russische versterking, de Russische spits in dit seizoen naar Ajax gekomen is. Sunnery James, de man overigens van Dutch News. Hij zegt, ik heb haar niet meegenomen. Dat leek me niet zo veilig met al die voetballers erbij. Maar goed, bekende vrouw, die heeft hij er niet bij. Maar ja, humor. Maar die staat hier de menigte op te slepen. En ik moet zeggen, daar heeft hij verstand van. Al die handen de lucht in, allemaal lachen. En het grappige is ook, als je kijkt, je ziet van allerlei types. Je ziet gewone mensen. Ik zie mensen in een bak staan, die misschien wel uit die kantoren hier komen. Ik zie mensen met grote ajax stappen. Staan. En eigenlijk een mix van van alles en nog wat en blijkbaar zitten hier die supporters van Ajax dus overal tussen alle lagen van, nou ja, zeggen die het, in dit geval maar even Amsterdam dan. Goed, let uh, op je stem, je moet nog uh, een klein uurtje. <laughs> ik, hoop, ik hoop dat hij het redt. Ja, dat komt wel goed zo. Nou, Als je zo. al niet hees was, dan wordt je het hier wel. Ja, dat is te horen. Dankjewel Rafa, voor nu. Um, even kijken. Ik heb heel voorzichtig een begin gemaakt met... Uh, laten we beginnen uh, bij het begin. Maar we, we hobbelen echt aan alle kanten door. Het is al bang de... dat je per wedstrijd wilde gaan bouwen. Ja, nee, dat gaan we maar niet doen. Is er een wedstrijd die jullie eruit willen pikken, Chris? Nou, Ik heb er vooraf over gedacht. En dat was die, die wedstrijd tegen, tegen Manchester United uit. Dat vond ik... Uh, daarom begon ik er net tegen Danny ook over. Omdat dat... Ja, waarschijnlijk heeft dat er niks mee te maken. Weet Je speelt geen rol in de competitie. Maar is toch... Weet je, er was ook een, een periode dat langzaam en zeker iedereen echt... of nou, iedereen, steeds meer mensen echt een hekel aan Ajax begonnen te krijgen. Door de, het eindeloze ruzie, de enorme aandacht van de media... die ook tegen hem staan. Uh, het, het, het ging alleen maar daarom en, en, en mensen begon het vervelend te vinden. En in die wedstrijd, voor mijn gevoel ontdekte je weer van, Hé, hey, Ajax, weet je wel... Uh, is in staat tot dit soort uh, uh, exercities in het buitenland. En niet op het minste podium, bij, bij Old, op Old Trafford. Dat was, ja, ik kan mezelf nog herinneren... ik heb die wedstrijd gewoon op televisie zitten kijken... en een journalist mag niet juichen, en ik, ik ben helemaal in Ajax-ziet. Maar ik, ik vond het fantastisch, werkelijk waar. Ik heb er zo van genoten, en... Uh, ja, ja, met name is... op dat die 3-1 er ook nog bijna in ging. En dat uh, was de nou sensatie ja, natuurlijk helemaal compleet Ja, ja dat, was, dat, dat, dat zat er ook nog in. En dan na afloop uh, de boer, dan moet ik er ook weer om lachen... die dan, die dan eigenlijk, eigenlijk kwaad was, weet je wel. Er zat ja. meer in. Maar, maar eigenlijk hoorde die kwaadheid er ook bij voor mij. Voor de, voor de hele... Dat was voor mij een... een, een nou, ja, eigenlijk wel. Als ik nou een wedstrijd eruit moet halen, dat was er voor mij een. Ja. Ja. Bas... Ja, die smaak iets later in het seizoen. Dat is namelijk die, de thuiswedstrijd tegen PSV. Dat, is, dat, dat zal mij wel bijblijven. Dat is, want we hadden net Danny Blind aan de telefoon die terecht uh, zegt. In die periode rondom die wedstrijd in Manchester speelde ze in de competitie ook een paar op papier makkelijke wedstrijden. Ja. Dus die moest je wel winnen. En toen kwam eigenlijk na vijf, zes makkelijke potjes kwam PSV thuis. Ja. En PSV zouden wel even Ajax moeilijk gaan maken. En nou speelde PSV in die wedstrijd wel een beetje angstig, vond ik. Maar Ajax speelde die wedstrijd wel echt goed. Die wilde de tegenstander opjagen, onder druk zetten, Wilden, zoals dat zo mooi is gaan heten, dominant voetballen. Ja. Toen speelden ze echt goed. Ik geloof dat Frank de Boer laatst ook in een interview weer aangegeven ja. heeft. Uh, uh, dat hij daar echt ongelooflijk trots op was. En daar kom ik me wel iets bij voorstellen. En voor mijn gevoel was ook dat weer zo'n wedstrijd dat ik dacht. Oké, okay, nu doen ze echt weer mee. Ook ja. al stonden ze toen nog best wel een stukje achter, geloof ik. ik weet het maar dat was uitbrak. indruk. Dat ja. was echt gewoon, toen werd er gewoon weer goed gevoetbald. En dat was echt ja. in de weken daarvoor toch nog niet zo. Ja, mooi. We hebben een fragment van Frank de Boer. Dat was op 25 maart. Toen wonnen ze dus met 2-0. Dat de Boer ook toegeeft, want op dat moment begon ik weer een beetje in het kampioenschap te geloven. De, de manier hoe we tegen PSV gespeeld hebben: gewoon 94 minuten lang. Echt gewoon achter hun aangerend, gejaagd, geen seconde met rust gelaten.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 En ik, nogmaals, ik ben super trots op ze. Trots ja. op ze. Ja, je hoort het hem zeggen, hè? het geloof was op dat moment... Uh, als we dit kunnen, dan, dan, dan, enzovoort, enzovoort. Ja. Dan worden we gewoon kampioen. Ik wil nog even die wedstrijd tegen Utrecht, waar jij het eerder over had. Uh, daar hebben we ook een stukje van Frank de Boer over. Uh, jij zegt, ja, op, misschien dat ze op dat moment zijn opgestaan... en hebben gezegd van, ja, maar zo kan het niet langer. En nu moeten we wat gaan veranderen. Kort na de wedstrijd was de Boer nog even een andere mening toegedaan. Titel verspeld.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 En dat die titel heel veel weg is, dat is duidelijk. Dit was een maand daarvoor. Nou, ruim een maand Zoiets. daarvoor. Ja. Ja. <laughs> maar ja. het is Bizar ook terug eigenlijk. wat hij zegt, want deze competitie sloeg natuurlijk ook helemaal nergens op. Want eigenlijk stond in november al een keer 13 punten achter op AZ. Dus ja. toen bovenaan stond. Ik geloof dat het record was wat er ooit ingelopen was. Ergens in de jaren 50 is de een keer gelukt om 12 punten goed te maken op een koploper. Dus 13 punten is helemaal nog nooit vertoond. En toen werd er ook gaandeweg gezegd, ja ze staan niet alleen zoveel punten achter op AZ. Maar ook op Twente en ja. ook op PSV. Dus je kan wel op één inlopen, maar zeker niet op twee of op drie. Ja. Ja. Dus wat de boer hier nu zegt, dat vond ook iedereen. Ja, ja. Vo volledig reëel Chris. Ja, zeker wel. Alleen uh, je, je hoort het aan dat interview. Uh, zeker als het wat oudere interviews zijn, vind ik het grappig om te horen. Het, het, je moet het ook uit op trekken. Hè? En het zijn ook altijd wij, hè. De media die dan, uh, die titel, denk je nog aan Terwijl hij het liefst even ja, begin er niet over, joh. Weet je, dat, dat, uh, dat vind ik leuk om terug te horen van hem nu. Ja, en dan de klassieker bijvoorbeeld tegen Feyenoord. Die, die 4-2. Uh, ik me goed herinneren. Quidetti? V keer? Vier keer, geloof ik? Drie keer? Drie keer, denk ja, ik. Dat, dat ja, die, die, die tijd de... uh, elke week, geloof ik. Die 4-2 ja. tegen de aardsrivaal. Ja. Ja. Uh, Frank de Boer, kort, uh, kort na die wedstrijd, zei hij er dit over? Ja, natuurlijk ja, is het er altijd prestige en wil je van Feyenoord winnen. Dus, uh, de enige klassieker in Nederland Die wil je gewoon heel graag winnen. Aan de andere kant, als je naar de stand van de ranglijst kijkt, uh, had je gewoon moeten winnen vandaag. Ja, en dat gebeurde dus niet. De concurrentie liep inderdaad uit. En ja. dan ontstond de situatie van niet alleen achterop die en die. Of op die, maar op die, die en die. Ja, en, en, maar Guidetti was, was leidde ook eigenlijk de aandacht af van die, van die wedstrijd. Hè? Het was gewoon de, de Guidetti-show, kan, kan ik me herinneren. Ja. En, ik heb in die... Wanneer was die wedstrijd ook weer? Uh, die vier? was... Het was de de negentiende, dus dat is erg dan... Nee. De 19e wedstrijd, dus dat zal nou, ergens nou, uh, winter, in januari. In januari, ja. februari. Nou, nou, ik vraag het niet om dat ik hier in dezezelfde tafel in de winterstop nog heb, heb gezegd: van uh, Feyenoord wordt kampioen. Toen, nou, mensen begonnen me nog net niet te lachen, maar de, dat had ik echt die gedachte. Had ik echt met, met die guidette. Maar je hebt bij. echt verstand van me, dus... ja, dat blijkt me weer. Ja, dus maar maar, dat maar nee, maar zit, dat die, die jongen is natuurlijk wel van invloed geweest op ja, uh, ja zowel op Feyenoord, maar, maar ik denk zijn afwezigheid ook op het kampioenschap van Ajax. Ja. En hey, al je van Feyenoord verliest dat is gek omdat de afgelopen jaren. Natuurlijk, Feyenoord niet zo goed. was. Oh, we kunnen beter, denk ik, even gaan naar Amsterdam gaan nu. Ja, want, precies. Uh, Ajax te, te en we kijken. hebben al Feyenoord in Champions League. Ajax en Feyenoord Champions League. Wie had dat gedacht? Ajax uh, op het podium binnenkort of Al Rafna? Ze zijn uh, zojuist naar voren gelopen op het podium. En die arena die ik vanaf dat podium hier twee, driehonderd meter vandaan zojuist nog zag liggen, die zie ik niet meer, want het is helemaal grijs getrokken van de rook. Afkomstig van vuurwerktoorts. Overal zie ik rode fakkels de lucht ingaan in de complete selectie van Ajax. Ook een aantal spelers die we nauwelijks hebben gezien allemaal op het podium. Oog in oog dus met de aanhang van de Amsterdammers. Ik zit even te kijken waar trainer Frank de Boer gebleven is. Helemaal hier rechts van mij. Ik kijk de spelers en de coachingstaf dus in de rug. En de schaal in handen van, Mich van André Ooyer op dit moment. Want hij heeft toch wel een bijzondere carrière gehad. Natuurlijk EK's, WK's, landskampioenschappen. En hij mag als een van de eerste die schaal aan het publiek hier laten zien. Springen met bijvoorbeeld Jeroen Verhoeven er ook bij. Met Henny Spijkerman, ooit de laatste trainer van Haarlem. Een vaste assistent tegenwoordig van De Boer. Zo snel kan het gaan in het voetballeven. En iedereen springt en host nu hier op een meter of vijf voor mij door elkaar. Het is... Zo dat een aantal spelers er wel een alcoholische versnapering bijgenomen heeft. Ik zag uh, Deli Plintens eerder. Nou, daar was geen sprake van bij hem. Maar ik zag Boelikin met, uh, met een flesje, ik zag Theo Jansen met een, uh, met een biertje lopen. En zo uh, maken ook de supporters of de spelers van Ajax foto's van uh, de supporters en andersom. En momenteel de speaker aan het woord uh, om. Uh, Ajax om eens eventjes voor te gaan stellen. Ik had begrepen dat de spelers in groepen het podium op zouden gaan. In groepen van een man of tien. Uh, uiteindelijk is zojuist iedereen dus in één keer uh, hier naar de supporters uh, toegelopen. En volgens mij hoor je op de achtergrond wel dat er een uh, echt Amsterdamse muziekje is uh, ingezet. Ja, zo hoort dat dan <laughs> Mooi trouwens om te zien dat de spelers al horsens met de videocamera opname maken en er dan vervolgens waarschijnlijk thuis achterkomen dat het iets wat bewogen is. Uh, we gaan even naar Jeroen de Jager die uh, voor het podium staat. Ik ben benieuwd of hij uh, goed te verstaan is. Jeroen? Ik hoor je Robert. Ja. Maar, oh, het is lekker rustig voor jou. Ontzettend rustig. Het is niet geloven hier op dat veld. Op het moment dat die spelers inderdaad dat podium opkwamen, het barstte hier uiteen. Die, die, die mensen die staan hier al. Vaak vanaf uh, drie uur vanmiddag uh, kwamen de eerste hier al. En eindelijk zien ze hun helden daar op dat podium verschijnen. Al die toortsen die aangaan vervolgens. En een mist over de hele menigte, waardoor je het podium helemaal niet meer kon zien hier vanaf uh, de Arena Boulevard, waar ik zo'n beetje sta. De geweldige sfeer tot nu toe hier. De geweldige plek volgens mij ook om dat kampioenschap te vieren. Met de uitzicht daar op dat stadion. En dan is het meezingen, geloof ik. Hey, <laughs> We gaan even naar Hoe vind je het hier? Nou, ja, fantastisch. Een geweldige sfeer. Uh, ik kan niks zien door de rook, maar het is één groot feest hier zo. Het is echt, ja, we wennen eraan, maar het blijft geweldig. Uh, is het inderdaad de gemaleerd gezelschap wat we van Ragnar horen? Zie jij uh, allerlei soorten mensen, families, mensen in pak uh, ja, om je ja, Kijk, ik heb, uh, je ziet vooral dat, dat uh, de jongeren, de harde kerren van Ajax, voor bij dat podium wil staan. Uitzicht wil hebben, uh, goed uitzicht wil hebben op die helden. Uh, achter op het veld daar staan meer de gezinnen en ze komen overal vandaan. Want uh, nou ja, als je hier rondloopt en praat met de mensen, dan hoor je al aan hun accenten dat ze niet allemaal uit Amsterdam komen. Ik heb ze uit Brabant gesproken, uit het oosten van het land. Ze komen werkelijk overal vandaan om dit kampioenschap te vieren. Het geluk wil natuurlijk dat het uh, in een groot deel van het land vakantie is, zodat iedereen ook hier aanwezig kan zijn. Is het uh, rustig om je heen? Is er, is er, is er veel politie? Uh, het zijn twee vragen. Laten we beginnen met uh, rust, maar dat, ja. dat straalt wel uit je verslag. Maar is er veel politie nee, op de benen? Er, er is uh, het mooie vind ik hier van deze plek. Uh, het is helemaal ommuurd met uh, hekken. Binnen die hekken zie je geen politie. De politie staat vooral buiten die hekken. De mensen hebben hier op dat veld niet uh, het gevoel dat ze voortdurend bewaakt worden door politie. Mijn ervaring is, als dat wel zo is, dan leidt dat als eerder tot provocaties. Dat is absoluut niet het geval. Hier achter op het veld staan de mensen gewoon heel rustig naar die schermen te kijken. Want daar heb je echt... Heel goed zicht op dat podium. Kun je heel goed volgen wat er gebeurt. Ik moet nu even, ja. even gaan luisteren naar de burgemeester, Robert. Nou, luisteren Een wij even opbij, bij, of dat, uh, dat kan. Oké. Okay. Ja. Hij zegt nog niks. Dat u niet denkt, van ik hoor hem niet. Dat klopt. Hij zegt nog niks. Nee, want traditioneel wordt de burgemeester, wordt de burgemeester hier uitgefloten. Oh, en daar no, had no, hij ook rekening mee gehad. 055 no, Nou, 5 probeert. Nou,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 Het is geweldig wat jullie gedaan hebben. Frank, de spelers, de staf, de trainers, iedereen van Ajax, hartelijk bedankt. En als jullie de komende winterstop 13 punten achter staan, ga ik niet nerveus worden, dan gaan we alvast een podium bouwen. Dank jullie wel, zet hem op. En jullie allemaal bedankt voor je fantastische fluitconcert. Bye bye. Dank je wel, Dat ja. oh, we moest je toch nog even zeggen. Chris, het was... Uh, hij kreeg overigens dus uh, een, een beker... Chris van had en Bart Stigler in de studio. Hij kreeg een, uh, een beker met, uh, met bier. Uh. Dus dat ik hoop dat er bier is. Ja. Ik ja. kreeg hij naar zijn hoofd geslingerd. En je zag Frank de Boer gelijk ingrijpen. Dat, uh, ja, dat vond ik goed van hem. Dat vond ik ook wel weer goed, uh, inderdaad. Wat, wat vond je van... Uh, de woorden van de burgemeester? Ik vond het wel uh, sterk dat hij de confrontatie aan durfde te gaan. Uh, hè. Dat hij zei, ja, toen we een rupee aan hadden... toen had ik al een seizoenkaart. Ah, ja, Gelijk heeft hij, ik bedoel, hij wordt uitgevloot... en dan zegt hij zegt een keer wat terug. Vindt het wel leuk, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, is mooi. hij zegt ook meteen, van, het is een mooie traditie in Amsterdam om dat te doen. Ja. Dan ben je, haal je de angel er eigenlijk al uit. je ja, bent een hoor. beetje kwetsbaar, Prima. stelt hij zich op. Ja. Het hoort er blijkbaar bij nou ja, ja, ja. dit is, uh, Kennen jullie die plek? Ja, Bas, je kent ongetwijfeld die plek ja, waar, ja, het, uh, waar het nu plaatsvindt. En jij ook, Chris? Ja, ja zeker. Is dit de ideale plek voor uh, een huldiging in Amsterdam? Uh, je wil er niet dood gevonden worden. Hooguit om een keer een, een boodschapje te doen. Nee, het, het lijkt me verschrikkelijk. Het waait er vast, want het waait er altijd. Ja, als je als het, uh, naar, naar een gaat, dan al gaat ja, altijd de jas mee. Ja, precies. Ja, doe je dit in de binnenstad, dan, uh, dan wordt er gesloopt. Ja, dat ja, maar dat niet. is wel droevig. En wel ja. ik, ik kan me daar wel echt boos over maken. Ik, een huldiging van welke ploeg of wat dan ook hoort gewoon in de binnenstad. Ja. En dat, ja goed, in Amsterdam zullen ze het hier doen... en in Rotterdam, daar en in Eindhoven-Zus. Maar dat het hoort niet op een, een van de parkeerterrein... of zoals nu tussen een stel winkels. Ik vind dat, het ziet er ook niet uit. Ja, maar... het, het shot wat wij op de televisie nu zien is in die zin leuk... omdat je de arena op de achtergrond ziet, maar... Als je op het museumplein staat met al die mensen, is het volgens mij leuker. Maar ja, in Nederland kunnen wij niet de coll collectieve discipline opbrengen... om dat goed te laten verlopen. Het is ja, al zo vaak een puinhoop geweest. En, en uh, ja, dan kunnen wij het wel leuk vinden vanwege de beelden en zo. En ik zou het zelf ook het liefst hebben. Hè? Maar, maar dat, ja, dat kan in Nederland Dat is helemaal niet. waar. We herinneren ons uh, die beelden van vorig jaar... of van die mensen die aan het eind stonden te knokken... Ja. voor het oog van de camera, ja. notabene. Ja. ja. Inderdaad, was het op dezelfde plek volgens mij? Nee, dat is waar. was het museumplein. plein ja, was, op dat was om naar te kijken. Gisteren heeft de wereld ja. door het nog even Klopt. laten zien, wat ik gelijk weer gevaarlijk vind. Dan, want, uh, god weet, zit er een gek te kijken die denkt: oh ja, dat is waar ook, dat gaan we morgen ja, weer doen. Ja, tegelijkertijd, kijk, maar... je, je kan je ook afvragen of nou een idioot die besluit om met een ander op de vuist te gaan, dat wel doet omdat hij op het museumplein staat. En dan hier het ineens niet zou doen, omdat hij denkt: ja, maar ik sta nu naast de Heineken Music Hall. Ik, wil, ik, ik weet niet hoe die mensen denken, maar volgens mij, als je met iemand wil knokken, je bent gek, doe je toch. Ja. Ik denk alleen dat uh, in, in zo'n ruimte rond de arena... het voor de, voor de uh, beveiligingsdiensten beter te behappen is... Dat dan zou er zeker uh, in, in de hoeken en kanten uh, in, in het centrum van Amsterdam. Maar uh, ja, voorlopig is het rustig en er staat iemand te trommelen nu. Maar ik had net ook nog een andere gedachte. Toen, dan zie je die camera langs, uh, uh, langs al die jongenspennen hè, van, van Ajax. En dan realiseer ik me ineens van... Er zit het is een, een eenheid, dat is, dan, dat is dan gelijk een positieve opmerking erbij. Maar aan de andere kant, er zit ook niet een echt een hele charismatische persoonlijkheid bij. Eh, ja, eh, kijk, Vertongen is een echte aanvoerder, dat weet ik wel. Ja. En, en, maar, maar, maar toch, de, de twee jongens die, die op, een, op een grote transfer zitten te wachten... Van de Wiel en Vertongen... Ja, oké, okay, we doen het ermee. Maar het zijn niet de, de, de grote publiekspelers. Dat, uh, nee, dat, ik dat denk dat, dat ik intern is natuurlijk Oje heel belangrijk geweest. Hè? Dat hebben ze ah, ook het hele jaar wel gezegd. Tuurlijk. Maar, dat, maar dat naar buiten toe had Jansen dat misschien iets meer moeten zijn. Is hij dat wat ja. te weinig geweest? Die was ja. natuurlijk bij Twente wel absoluut de man. Maar dat nou ja, kon hij in ieder geval in zijn eerste jaar bij, bij Ajax nog niet doen. Ja, Ik vind Vertonghen wel echt een aanvoerder. Ik vind dat hij ook... maar goed, We gaan straks de selectie nog wel even geloven van de spelers... maar ik vind Vertonghen echt op alle vlakken... maar ook op dat vlak ongelooflijk gegroeid. Ik ook, vind ik ook. Ik vind ook een geweldige, geweldige aanvoerder. Ja, dat, dat, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En maar dus is hij weg, toch? Ja, ah, dus hij is weg, 100%. Maar zijn contract loopt tot 2013, dus we moeten er ook vanaf. Want nu levert hij nog veel geld op. Ja. Als je hem nog een jaar laat zitten, loopt hij voor niks weg. Ja. Goed, we gaan nu even naar... Uh, naar daar waar het gebeurt, racht nog niet bij, met een van de spelers begrijp ik. Ja, een jaar geleden kampioen, nu weer. Bedoel, hoe ging dat vorig jaar? Laten we daar beginnen in Waalwijk. Het feest zelf of? Uh, uh, hetzelfde feest, alleen Ispin minder spectaculair, is minder groot. Maar, uh, en natuurlijk een feest is feest en uh, vorig jaar was prachtig. Maar ik moet zeggen dat dit uh, nog 10 keer groter en tien keer intenser is. Maar wel prachtig ook. En toen gingen jullie vorig jaar met z'n allen steen gillen en toen was het klaar. <laughs> um, nee, wij zijn vorig jaar een week lang met z'n allen naar Curaçao geweest. Okay. Nee, dat doen ze bij ons niet. Ik weet het niet, maar dat vind ik nog wel aardig cadeau toch? Ja, jullie gaan volgens mij nog wel weg met z'n allen. Hoe is het voor jou geweest? Ik bedoel, iedereen vindt het bijzonder, twee keer kampioen achter elkaar. Kijk je er als voetballer zelf ook zo tegenaan? Um, ja, uh, twee kampioenen kampioen is sowieso al een knappe prestatie. Maar uh, vorig jaar in de huweprelier, -le ja, erop in de Eredivisie. Vrijf ben ik de, de eerste speler die dat bereikt, uh, bereikt heeft. De, denk ik, ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, uh, ja, ik, ik vind het gewoon fantastisch uh, om mee te maken dit. En, uh, ik geniet intens van vorig jaar, maar nu weer. Jij lijkt me vrij nuchter. Is iedereen dat of niet? Ja, nu nog wel, maar vanavond niet meer, denk ik. Hey, even nog over je rug. want uh, Hoe gaat het daarmee? Je kon niet spelen. EK komt eraan. Dat klinkt niet goed. Ja, tegen, ja ik had een wervel, uh, breukje eigenlijk. Dat was uh, volledig gesteld. Uh, ik heb laatst best nog kunnen voetballen. Alleen tegen Twente uh, ja. kwam ik zo hard uh, op de grond terecht na een tackle. Toen viel ik vol op mijn rug en... Uh, ja, weer een bestuur in overgroei helaas. Alleen als het goed is, herstelt dat wel sneller dan de vorige blessure Is het nog geen reëel om te hopen op dat EK tot slot? Ja, het is voor mij als voetbal natuurlijk fantastisch om daarbij aanwezig te zijn. Maar heel misschien is het voor mijn rug beter om rust te nemen. Maar goed, als voetballer wil je dat natuurlijk niet. Je wil bij de aanwezig Mocht het doorgaan, dan wil je het ook aanwezig zijn en, en alles meemaken. Natuurlijk is het nog niet zo ver, maar mogen, mogen ze zo ver komen... dan ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn. Dank je wel. Alsjeblieft. Dat was Dirk Boerichter, uh, volgens mij, als de stem ja. uh, te ja. horen. Die, ja. De, ja, Die dus enige tijd uh, afwezig is, uh, is geweest. Ja. Door die blessure, hoe belangrijk was hij? Nou, zijn afwezigheid was, was uh, bijna funest voor Ajax, vond ik. Omdat uh, die keren dat hij gespeeld had... Ja, had hij laten zien wat hij kon. Ik vond echt een, ja voor mij, ja, openbaring wil ik niet zeggen. Maar, maar toch wel dat hij op dat niveau ook uh, zo goed mee kon. En, en, en uh, er een belangrijke bijdrage in had. Dat Ajax weer eruit zag als Ajax met zo'n zo flankspeler. En toen hij wegviel, ja, dat heeft ze dat heeft behoorlijk opgebroken. Maar we hebben het net over gehad dat de beginperiode niet echt lekker liep. Ja, Waar zijn ja, dan maar... de uitzonderingen op de regel? Nee, dat of uh, nou was het nog niet... in de opbouwfase? Ja, je, je kunt het resultaat kijken, maar ook naar, naar het spel. Ik vond, als hij meedeed, vond ik wel aardig om naar te kijken. Ja, weet uh... je, wat, je, in het begin heb je niet het gevoel... dat je haalt een jongen uit de eerste divisie... en uh, die heeft natuurlijk wel zijn opleiding bij Twente <coughs> gehad... en iedereen weet wel dat hij wat kan. En... Dus hè, dat, dat, dat snappen alle mensen wel. Die was natuurlijk al bij Ajax een keer binnen geweest. En toen met die rugblessures lukte dat allemaal niet. Um, maar je bent verbaasd. Ik denk dat dat is ook wat Chris bedoelt. Dat zo'n jongen eigenlijk in zo'n korte tijd ja. zich aanpast aan het niveau van de, zeg maar de top van de eredivisie. Want dat had ik ook niet verwacht. En dat heeft hem zelfs nog een uitverkiezing opgeleverd, ook voor Oranje. Ja. Dat hij de pech dat hij ook toen weer last van zijn rug kreeg. Zodat hij dat, dat trainingskamp ja. volgens mij niet eens gehaald Um, en nu haalt hij het EK om dezelfde reden niet. Want ze zullen toch in Zeist niet iemand die en nog nooit getest is... en echt wel op een lijstje staat, maar nu weer last heeft. Die gaan ze natuurlijk niet meenemen, dus dat is sneu. Um, maar ik was echt verbaasd dat hij zo snel, zeg maar zo goed geworden is. Dat vind ik knap. Ja. Aan de andere kant is het wel zo dat, dat je hebt er inmiddels meer voorbeelden van. Hè, van spelers die, die in zichzelf aantonen dat het verschil tussen Eredivisie en Eerste Divisie echt kleiner is ge geworden. De onderlinge verschillen zijn echt stukken kleiner geworden. Omdat het in de ja. Eerste Divisie beter gaat of omdat het in de Eredivisie slechter gaat? Ik of? denk dat het alle, allebei het geval is, denk ik echt. We zijn ja, door de nood gedwongen, vallen we terug op, uh, op, op spelers uit, uit de buurt, uit eigen land. Hè. De, de, de crisis slaat toe, bij, ook, in, ook in het voetbal. Nou, dat betekent dat je om je heen gaat kijken om versterking te vinden. Nou, dat doen ze ook in de Eerste Divisie divisie. Dus het, ja, het kruipt naar elkaar toe. Ik nee. vind het wel een interessante ontwikkeling, want ik denk toch dat een, een jongen als Boerichter wordt, wordt ook beter hierdoor. Dus ik denk gewoon gemiddeld genomen voor het voetbal dat hartstikke goed is. Maar er, zijn heel veel, maar... Veel, er zijn heel veel voorbeelden, hè? want het is ja? helemaal waar wat je ja? zegt. Kijk naar Mertens. Ja, uh, Chatley. Uh, Strootman. Ja. Die binnen een jaar van de eerste divisie in, in Oranje acht interlands op zijn naam heeft en iedereen vindt het doodnormaal. Bottigie. Mm. Ook, ja, uh, die, uh, die bij NAC uh, moeilijk begonnen wonen. speelt, komt van Zwolle. Ja. Maar als je dit nu breder trekt en je ziet dat er nu met financial fair play, hè, de druk heel erg op uh, met name de Spaanse uh, clubs wordt gezet van ja maar ja. zoveel schuld dat willen we niet meer hebben als ja. uh, UEFA dus daar moet wat aan uh, gebeuren. Vanaf, ik meen volgend jaar geloof ik dat er echt uh, het ja. is een beetje proefdraaien ja. nu een paar jaar ja. dat ze er echt de druk op gaan zetten. Ja. Nou, ze het, gaan dat ze, er is een plan gemaakt waarmee ze het min of meer moeten gaan afbetalen, dus een soort belasting en betalingen schuld van ik geloof meer dan een miljard. Mm -hmm. Alle clubs elkaar en dan gaan ze dan volgend jaar geloof ik een in begin meemaken maken. ja, ja, ja precies, dat maar, maar dan in vijf, zes jaar min of meer worden afbetald. Maar wat ik bedoelde te zeggen is dat in Nederland die structuur nu al zo is hè, dat we heel erg om ons heen kijken en misschien wat minder ons in de schulden gaan, uh, gaan, uh, gaan steken. En ja. dat ze dat in Spanje nog moeten gaan leren. Dus of ja. de nivellering die we dan hier zien uh, in positieve zin, of dat niet Europees gezien, ook in Nederlands voordeel kan gaan uitpakken. Hoe minder geld er is, hoe beter het voor Nederland is. Want wij zijn per definitie een van de armere competities. Ja. Dus als iedereen het moet hebben van zijn eigen opleiding en, mm. en dat soort dingen, nou dan is dat voor Nederland heel goed nieuws. Ja. Daarin hebben we alles te winnen. Kijk, we hebben een fantastische opleiding. Er is even een periode geweest, hebben we gelukkig nu achter de rug, waarin wat, wat, ja, een beetje wat meesmuilend over opleidingen werd gedaan, van moeten we dat niet afschaffen. Dat is veel te duur. Het is de levensader van, van het Nederlandse voetbal, die opleiding. En, en mm. daarmee gaan we het ook, het, het gat al ja, voor een deel dichten met, uh, met de concurrenten in de, in, in de grote landen van Europa. Alleen aan de andere kant blijft het zo. He, dat kon je vijftig jaar geleden kon je dat ook al zien. Het zal altijd voor een jonge Nederlandse voetballer interessant zijn... om in Spanje of in, of in Engeland te gaan voetballen. Ik denk dat dat... houden. Uh, dat het verschil zit hem erin dat dat uh, natuurlijk vroeger in de tijd van zeg maar, Van Basten, Gullit... Enzovoort, enzovoort ook gebeurde, maar toen gingen ze toen ze 3, waren. Ja, en nu gaan ze als ze 21 zijn. Ja, nee, dat en dat, dat maakt het wel schrijnender. Maar wat leuke vind ik in het verlengde hiervan... is dat de ploegen die nu eerste en tweede staan in de competitie... Uh -huh. voornamelijk bestaan uit spelers die uit de eigen jeugd komen. Ja. Ajax en Feyenoord. Ja. Ja. Dus dat is, ja, dat is heel goed. Ja, opmerkelijk. En dan nu uh, dus de Champions League in, uh, wat heel veel uh, uh, miljoenen gaat opleveren. Ongetwijfeld uh, Ajax en wellicht ook Feyenoord. Uh, even Ajax, dat heeft dus al rechtstreeks toegang tot die Champions League. Uh, Ragnar Niemeijer met uh, Jeroen Slop, hij sprak daar met hem over. Dat is de financieel directeur van de landskampioen. En hij vroeg hem uh, om, of het dan een paar miljoen gaat of nog meer. Nou, ik denk nog wel een stukje meer. Wel zeker boven de tien. Is het dan ook gunstig? Want dat hoor je vaak zeggen dat als Ajax de enige ploeg in de Champions League is... dan houden jullie er nog meer aan over. Zo werkt het, hè? Dat is uh, gunstig, maar dat betekent niet dat wij uh, de tweede plek uh, van Nederland uh, iets zouden misgunnen in die zin. Maar je gunt jezelf natuurlijk het meeste? Uiteraard gunt Ajax zichzelf het meeste, dat klopt. Jullie hadden dit nodig of zeg je van ja, vorig jaar hebben we het gespeeld... we hadden ook wel zonder die Champions League gekund of is het wel van levensbelang voor Ajax?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 Nou, ik heb zelfs in de donkerste dagen dat het er qua puntenverlies heel slecht uitzag. Ik kan me wedstrijden tegen Utrecht herinneren. Altijd uh, moed gehouden dat het goed zou komen. En uh, dan is het altijd makkelijk achteraf te zeggen dat je gelijk gekregen hebt. Maar uh, nee, de moed uh, houden, dat was het uh, thema. En dat is, dat is me aardig gelukt tot het einde aan toe. Ja, die laatste wedstrijden dat we maar bleven winnen. Als we straks Vitesse winnen, dan halen we het magische aantal van 14 wedstrijden op rij. Ja, toen, toen werd het heel, heel duidelijk dat we het gingen halen. Wat heeft nou de meeste stress opgeleverd? Eerlijk antwoord. Alles rond de bestuurlijke toestanden, noem ik het maar even kort. Of toch gewoon wat er op het veld gebeurde met die grote achterstand? De meeste stress komt uit de combinatie van die twee. Je hebt te maken met een lastige bestuurlijke situatie. Waarin het moeilijk manoeuvreren was bij tijd en wijlen. Maar waar je, je blik scherp moest houden, want op het veld daar ging het om... ...daar zat het dan ook nog tegen. Ja, dan, dan, dan is het dat het moeilijkste. De combinatie van twee dingen die moeilijk gaan. Beïnvloeden het een het ander, werd het sportieve beïnvloed? Het opmerkelijke is dat toen wij de rust kregen... Eh, ...ze waren nog met twee directieleden over... ...de rust kregen om ons te focussen op alleen dat sportieve deel... ...en de rest achter ons te laten. Vanaf dat moment is het wel crescendo gegaan. Dus... Het is moeilijk om te zeggen dat het uh, geen invloed op elkaar heeft. Over de toekomst gesproken. Uh, vandaag kwam de naam Hans Weijers officieel via een persbericht naar buiten. Hij moet de nieuwe uh, ja, president-commissaris worden. Uh, dat lijkt een hamerstuk. Wat gaat hij brengen bij Ajax? Oude minister van Financiën, oude baas van Axel Nobel.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 Gezien de personen hebt die je nodig hebt om uh, ja, een goed toezichthoudend orgaan te formeren. Wat betekent dat voor de directie? Uh, voor jouw positie bijvoorbeeld? Wordt die gehandhaafd? De algemeen directeur uh, moet nog komen. Uh, de financiële directeur staat tegenover mij. Ja, wij zijn uh, met twee directieleden over. We hebben dit uh, gerooid. Wat, uh... ja, Harry van der Aard ook, hè? Heer, uh, Harry van der Aard en ik hebben dat samen uh, de laatste maanden kunnen doen. Nou, sportief zowel als financieel mag je daarvan een succes spreken. Dus dat legt ook een fundering voor een nieuwe directie die in elk geval over twee leden beschikt... die de afgelopen tijd bewezen hebben dat ze een mannetjes staan, ook als het crisis is. Slotvraag: Als je nou die menigte ziet en die zal de komende uren nog wel groter worden... denk je dan alleen maar prachtig feest of denk je dan toch ook jongens houden het allemaal netjes en beschaafd? Nou, als je financiën doet bij Ajax, dan heb je ook de veiligheid en de wedstrijdorganisatie, je portefeuille... Daar ben ik al heel vroeg hier bij de hulding al dagenlang trouwens betrokken bij de voorbereidingen. En dan hou je hard vast bij de mensenmassa die er naar verwachting komt. En de risico's die daaraan verbonden zijn, die we zo goed mogelijk in de hand proberen te houden, alle maatregelen daarvoor getroffen hebben. Maar dan heb je gelijk, dan is er sprake van een dualistisch gevoel, feestelijk, vrolijk en blij met kampioenschap. En op de achtergrond natuurlijk waakzaam dat het ook echt een feest blijft. Hij ah, staat weer bovenaan. De 1 staat ook weer op de das, zie ik. Die das heb ik weer teruggevonden en draag ik vandaag uh, ja, met de enige trots. Goed, dat was uh, Jeroen Slop, De financiële man die dus uh, inderdaad zegt... nou, Hans wijers wordt het gewoon. Uh, ja. Is dat uh, iets waarvan jullie zeggen... nou, daar uh, doen ze goed. Ja, dat ja. kan niet inschatten of die daarse plek is. Het is natuurlijk wel iemand die zeg maar, in bestuurlijk Nederland het klappen van de zweep kent. Dat is oud-minister van Economische Zaken. Dus ik zou bijna zeggen, daar kun je niet echt een bijl aan vallen. Maar, Hij moet wel binnen een voetbalbedrijf passen. De vorige bestuurders die, uh, werden ook met gejuich ontvangen... en zijn uh, door ja. dezelfde mensen aangezocht als die nu uh, mensen aanzoeken. Dus ja, je weet het nooit. Ik, uh, maar ze zijn uh, bij Johan Cruijff uh, langs geweest... Oh. En, hebben ze voeten gekust, denk ik. En, en uh, mogen nu uh, aan de slag. Ja, ja zo gaat dat. Um, goed, um, we gaan weer even kijken op het uh, podium. Ragnar Niemeyer. Ik kijk volgens mij naar een Afrikaanse dans van uh, Eno. Althans, een kleintje. Maakt er ook nog het gebaar bij alsof hij een gebedje uh, doet. Ja, spelers zijn toch iets minder uitgelaten, heb ik het gevoel, ja. dan wat langer geleden. Het is uh, ja, ook niet geen verrassing meer dat Ajax kampioen geworden is. Er is gisteren feest gevierd en afgelopen weekend en vorig jaar. Aan het publiek ligt het niet, hoor, voor alle duidelijkheid. En laten we even luisteren naar de trainer van Ajax, want die hebben we nog niet gehoord. Dat is Frank de Boer, die zojuist het volgende zei tegen de supporters. Bruno, ik weet dat dit een uh, heel zwaar moment uh, voor je is. Ik denk dat je met hele andere gedachten naar Ajax bent gekomen. Zoals het nu geëindigd is. Wij waarderen je als staf en als speler enorm voor je inzet dat je voor Ajax hebt neergezet. Dat het zo moet eindigen, nogmaals, vinden wij verschrikkelijk. Maar je hebt deze mooie hoofd van heb je verdiend. Wij wensen jou en je familie natuurlijk heel veel sterker toe. En ook in je sportieve carrière laten hopen dat het allemaal goed komt. Dankjewel namens staf en de speler boer Boerder zojuist tegen de supporters van, uh, van Ajax. Ik sta even met Jan Driessen. Uh, ja, introduceer jezelf. Jij bent van de sponsor ja, van... Ja, trotse hoofdsponsor van, van, van de Ajax, Egon. En uh, dit is natuurlijk een fantastische afsluiting van het ook best wel lastig seizoen. Waar u ook wel kritisch over bent geweest. Al dat gedoe in de top van Ajax, de RvC-Kruif... Ja, niet, uh, niet natuurlijk over uh, Frank de Boer als de mannen die we vandaag ook uh, gehuldigd hebben. Fantastisch dat die onder lastige omstandigheden zo zijn doorgegaan. Echt een overwinning op karakter dus gehaald. Maar ja, uh, nogmaals, uh, de, de hele bestuurlijke romst daaromheen. Dat was geen pretje. Meten jullie dat ook echt? Ja, je ziet het ook, aan. Uh, ook nu hebben we het er weer over... terwijl we eigenlijk over het feest hadden moeten hebben. Dus het, het overschaduwt toch iedere keer het succes, dat gedoe. Dat moet ook afgelopen zijn. Rust terug op het bestuurlijke vlak. En dan kunnen we het weer echt over het voetballen hebben. Maakt die titel, want daarover gesproken... maakt die het PR technisch dan ook weer allemaal goed? Ja, als je kijkt naar, naar dit... Uh, waar, ja, we, we kijken naar de geweldige overwinning hier uh, bij, de Heineken, bij de Heinekenplaats... Waar, waar zoveel mensen bij elkaar zijn. Zo'n uitbundig feest gevierd wordt. Nou, deze beelden gaan de hele wereld over. En dit maakt Ajax toch wat het is. Een historisch instituut. Een, een club van wereldklasse. En dat is en blijft het. En dat zie je hier ook weer. Zoveel uit eigen kweek. Zoveel uit de eigen toekomst. Ah, een club om trots op te zijn. En wij, wij zijn echt trotse hoogsponsor. Mag ik afsluiten door te zeggen het kost wat, maar dan heb je ook wat. Zo is het. Zo is het. Ja, de ene naar de andere speler, uh, inmiddels bij jou daar in de buurt... Uh, Ragnar van de Wiel, hebben we al even gezien. Ik hoorde net pizza door uh, de kelen komen van uh, tienduizenden mensen. Dus ik neem aan dat Verhoeven er ook was... maar dat heb je misschien niet meegekregen toen met Jan Dries al praten hoor. Uh, daarvoor, Bruno Silva. Uh, dat was een apart verhaal. Uh, hij werd even een hart onder de riem gestoken... Uh, ja. vanwege het feit dat hij een bijzondere blessure heeft. Nou ja, dat is eigenlijk volgens mij bij het grote publiek niet eens zo heel bekend... Uh, ik denk dat de gemiddelde Ajax-fan het wel weet. Maar die Bruno Silva heeft eigenlijk al een tijdje zijn carrière wat last gehad van zijn schouder. Die schoot uit de kom en iets vaker dan, dan de bedoeling was. Volgens mij is het überhaupt niet de bedoeling, maar je <lacht> begrijpt wat ik bedoel. Nou is hij daar een jaar geleden ongeveer aan geopereerd. En nou is er uiteindelijk na die operatie een infectie ontstaan aan zijn kraakbeen. Dat tastte zijn kraakbeen aan. Um, dat is, zoals hij zelf later heeft gezegd... blijkbaar zo uh, moeizaam en uh, slecht uh, genezen aanvankelijk... dat hij zelf zegt, ik vreesde voor mijn leven. Hij schijnt 10 kilo afgevallen te zijn. Mm. Uh, maar als kraakbeen is aangetast... nou weet ik niet zo heel veel van de medische wetenschap... maar wel iets, je kan vrij veel dingen in het lichaam vervangen... maar kraakbeen ja. is wel echt een probleem. Dus hij heeft, en volgens mij is het zijn rechter schouder... hij heeft echt gewoon moeite om gewoon dingen te doen... zijn kind vast te houden of een flesje water op te tillen... en dus laat staan voetballen. Dat is echt ongelooflijk zielig. Ja. Een drama voor die jongen. Maar ja. hij, hij wordt er wel gewoon uh, bij betrokken. Uh, ja, maar daarom, dat, leert, dat kun je op natuurlijk. de radio niet zien. Net bij die woorden van Frank de Boer stond hij daar ook met... Uh, volgens mij waterige oogjes, wat ik me heel goed voor ja. kan stellen. Echt een zielig verhaal. Ja. Ja. Dat is de warmte van Ajax, zie je het uitstraalt en uit wil stralen? Ja, dat denk ik wel. En, en zeker bij, bij Frank de Boer... Uh, want we houden niet op met hem veren op zijn hoed te steken. Maar ook hierin is hij natuurlijk goed. Hij, eh, eh, dat, dat is, ja, ik, ik vind Frank de Boer een warm iemand. En uh, die is op zo'n moment staat hij ook klaar om, uh, om, om dit even op een, op een hele correcte manier te doen. Maar als ik zo uh, het, het podium afkijk en, en, en ik, ik haal alles en iedereen van Ajax bij me euh, voor de geest. Ja, ik zou niet weten wie het anders kan doen bij Ajax. Ik vind, dit, dit, dit is echt... Euh, Frank die doet eigenlijk... Uh, het is eigenlijk alles. Ik ja. vind het wel leuk om te zeggen dat je zegt warme club. Er werd al gezegd Ajax Killer Club. Nu is het ineens warme club. bij Ajax zeggen een... ze als grapje ja, dat de club het... staat in brand, hele warme club. Ja. ja. <laughs> Goed. Uh, dank jullie wel voor nu. Zometeen uh, naar achter. Gaan we weer even terug naar Amsterdam om te horen wat er daar allemaal op het podium gebeurt en hopelijk spreekt Frank de Boer ook inderdaad ook nog de supporters toe. Graag wat zo.